Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. De baas van Talpa vindt dat Johan Derksen een grens over is gegaan. Eerder deze week vertelde Derksen in de talkshow dat hij jaren geleden een kaars in een bewusteloze vrouw stopte. Een dag later zwakte hij het verhaal weer wat af. Talpa zei gisteren dat Derksen en de andere presentatoren zouden komen met excuses, maar dat gebeurde niet. Derksen zei in plaats daarvan dat hij stopt met de talkshow. Talpa-baas Paul Reumer denkt dat hij daar vandaag niet op terugkomt. Ik denk dat hij gisteren duidelijk heeft laten weten hoe hij erin staat en wat zijn besluit is. Als Johan zijn conclusie is dat zijn manier van praten en zijn manier van denken niet meer in deze tijd op tv past, dan uh, ja, heb je dat, dat, dat, dat te respecteren. De baas van Talpa denkt dus dat Derksen niet terugkeert aan de talkshow tafel. Presentator Wilfred Genee zegt dat hij ook stopt als Derksen weggaat. Op dit moment zijn ze daar bij Talpa over in gesprek. Mensen die vandaag of morgen met Corendon op meivakantie gaan... vliegen vanaf Rotterdam in plaats van Schiphol. De luchthaven wil dat maatschappijen hun vluchten cancelen... vanwege de drukte door personeelstekorten. KLM heeft dat vanochtend gedaan met zeker 60 vluchten. Maar Corendon verplaatst ze dus en zegt dat de passagiers daar blij mee zijn... omdat die nogal opzagen tegen de lange rijen... bij de insectbalies en bagagebanden. Twee Oekraïnse verdachten die in Nederland vastzaten voor mensensmokkel... zijn onterecht vrijgelaten. Dat heeft de rechter in hoger beroep bepaald... Vorige maand kwam het duo op vrije voeten omdat ze mee wilden vechten tegen de Russen in hun land. Of de twee daadwerkelijk aan het meevechten zijn in de oorlog, weten we niet. James Corden, de man die onder meer bekend is van zijn Carpool Karaoke, stopt volgend jaar met het presenteren van zijn Late Late Show. Dat maakte hij gisteravond zelf bekend. Dit will be my last year hosting the Late Late Show. Don't you dare. <laughs> I really think in a year from now that will be a good time to to move on. Else might be out there. James Corden zei dat deze tv zo nooit zijn einddoel is geweest en dat hij graag ook andere dingen wil doen zoals schrijven. Hij maakt zijn talkshow al sinds 2015 en volgend jaar maakt hij dus zijn laatste. Krijg je nog het weer? Het is droog, maar wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Het weekend wordt iets frisser en er kan morgen ook een buitje vallen, maar de zon laat zich ook af en toe zien. ZFM, De verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er in de hart van de ANWB. Op de A7 Veenhoorn bij Den Oever rijdt het langzaam over 3 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. ZFM luncht. Welkom bij het ZFM-radioprogramma. Morgen is het weekend. Ik het. It might seem crazy what Let's go. Welkom terug bij. Uh, morgen is het weekend en Pim Groof is er weer. En die vertelde me net dat hij de volgende week niet is. Ja, ik ga volgende week een uh, paar dagen naar uh, Valencia. Oh, Valencia. Zon happen. Ah, ja. Alhoewel ik weet niet of het daar zo zonnig is op het moment. Jawel. Oh, oké, okay. als jij het wil. Maar goedemiddag luisteraars. Maar goedemiddag ja. luisteraars. En we hebben aan de telefoon Dolly. Dolly, welkom. Ja, dankjewel Marja, dankjewel Pim. Goedemorgen, middag bedoel ik. Ja, middag, ja. Goedemiddag, luisteraars. <laughs> Hoe is het, hebben jullie uh, Koningsdag een beetje lekker doorgekomen? Fantastisch, fantastisch. Wat was, leuk, was he? het een feest in het dorp, hè? Ja, he? ja zeker. Het ja. was zo leuk om weer die, die ouderwetse energie die we zoveel jaar geleden voor het laatst hebben meegemaakt weer te mogen voelen en proeven en al die feestkinderen en, en mensen gek gekleed en al dat oranje, de muziek, de, de, ja, de, de vrijmarkt, de kinderstelen, ja, het was ja. toch weer echt, uh, ja, waanzinnig. Ja. We konden er bij Sanford Insight ook niet genoeg van krijgen, we hebben een, <laughs> een, een filmpje geplaatst, we hebben foto's geplaatst, we hebben een officieel artikel erover geplaatst, oh ja. man, wat is dit leuk. Ja, geweldig. Hè? Ik ja. vond de muziek heel leuk en dat was vanaf wisselend. Hè? Dat was uh, Amsterdamse zanger, natuurlijk, heel mooi. Ja. Bij Het Wapen en uh, uh, ook bij Rabbel, dacht ik. Hè? Nee, daarnaast inderdaad, ja. Ja, ja bij Mio. Uh, ja. Ja. En ja. natuurlijk ook een uh, coverband, daar ben je Lauren Hardy. Ja. Een DJ ja, bij de Chil, ja, ja, ja, ja, Patrick van Kessel, de Van Kesselband. Ja. Die, die, die, als je een feestje wil, dan moet je daar gaan staan. Dat, uh, ja, dat wordt ook een feest. Zijn ja. zo goed, die gasten? Nou, zeker. Ja. De, burgemeester ja. gedaan, oh, de, de burgemeester had nog meegedaan, hè? Oh, de bas weer. De burgemeester had nog meegedaan. Of die mee heeft gedaan, ja, die laat geen kansen uh, ongelegen <laughs> hoor. De, de, de, de, hij, hij is natuurlijk basgitarist en hij, heeft ja. ook een, uh, hij speelt ook in een vaste band. Maar ja goed, in Zandvoort kan hij ze hard ophalen, want er is zo vaak levende muziek. Ja, dat is en marx. hij is altijd natuurlijk welkom bij welke formatie dan ook om, om zijn basgitaar te pakken en mee te doen. Dus ja, ja. ja, ja, ja. Nou, dat vindt hij prachtig, leuk hoor. Nou ja, gelijk heeft hij. Ja, dat is echt heel bijzonder toch, dat we zo'n burgemeester hebben Ja, gezongen. zeker leuk. Ja, ja, <laughs> dus, maar goed, wat gaat uh, Zandvoort Insight de komende week doen? Wij gaan uh, werken weer aan de headlines. Dat is een, een poosje weg geweest. Dat is een programma van Jelmer Koper. Uh, waarin hij uh, terugblikt op de week. En dat doet hij altijd met uh, hilarische filmpjes. En uh, heel afwisselend, een beetje flitsend. En uh, er gaat een beetje een verandering komen in dat programma. Want uh, Jelmer gaat het niet meer alleen doen. Okay. Maar ze gaan er nu een duo-presentatie van maken. Want dat hebben ze één keer gedaan. En daar hebben we zo verschrikkelijk veel uh, positieve reacties op ontvangen. Dat we met ze rond de tafel zijn gaan zitten. En uh, oh, ja, ze vonden leuk. het ook alle twee leuk. Dus we krijgen een nieuw duo: duo Jelmer Koper met Lea Bos. Ja. Die nou, um, om, de week, ja, om de week, de eerste en de derde vrijdag, meen ik. Nou, die dagen moet je me nog eventjes niet aan houden. Nee, okay. Maar in ieder geval, twee keer per maand gaan zij uh, zo'n terugblikprogramma uh, maken. En oh. dat, uh, dat is dan weer te zien op de social media van Zandvoort in Zuid. En op de website natuurlijk. Ja, die Jelder krijgt het druk tegenwoordig. Ik zag ook wel een groot artikel van hem in de Zandvoortse Courant en zo. Dus... Werkt die ook? Ja, ja ongelooflijk. Ja, ja. Goed hoor. Ja, ja, ja. ja. De, de, de Zandvoortse Courant heeft natuurlijk ook wel gezien... dat hij een hele goede journalist van het worden is. Hij zit natuurlijk nog op school, op ja, ja. de hogeschool. Maar die jongen die heeft het echt in zich. En uh, ja... Ik denk, ik denk ook uh, dat we heel blij met hem moeten zijn, zolang hij nog in Zandvoort van alles doet. Want ik, ik, ik ben bang dat hij op een dag het grote, grote podium gaat betreden. Ja, ja maar ja, dat moet ook. Hij is nog ja. zo jong, hè? Hij is hartstikke ja. jong, maar zo goed. Hij ja. is, en, en dat, dat zit hem gewoon uh, in, in al zijn vezels bij die jongen. Ja. Ja, ja, ja heb echt respect hoe hij dat allemaal doet. Zoals toen met die uh, verkiezingen ook, hoe die samen met, uh, met Romy uh, alles geregeld heeft, voorbereid, gedaan heeft, begeleid ja, heeft. Ja. Het. Ja. Fantastisch voor iemand van die leeftijd, echt waar. Ja. Ja, ja. ja. ja toch. Dus. Absoluut. Ja, dus. Sorry. Ja? En wat gaan jullie nog meer doen? Uh, ja, nou ja, artikeltjes schrijven. Hè. Vanmiddag uh, gaat een van, uh, eentje van ons team uh, naar het pluspunt. Want uh, vanmiddag uh, worden weer daar de lintjes uitgereikt voor de vrijwilligers. Ja. Dat is altijd in de week na uh, de officiële lintjesregen uh, wordt dat in het pluspunt ook gedaan. Dus alle mensen die uh, daar al 15, vijf, 15 of 20 jaar zelfs hebben ook meegemaakt uh, aan het... Uh, uh, ...werkzaam zijn bij die organisatie... ...die krijgen dan een, een officieel windje. Oh, ja. wat leuk. leuk. Ja. ja, heel leuk. En dat is altijd een leuk feest met heerlijke taartjes... Ja, ja nou, hou op, ik ben net begonnen met landen. En dan moet ik steeds nee zeggen. En ik weet dat ik dat niet kan. Dus ik ga vandaag ga ik in de fout. Ja, je weet het tenminste. Dus kun je er rekening mee houden? Kan nog, dus zeggen we nou, ik ben binnen de marge gebleven. Ja, laat het open, laat het open. Die is wel beter dan vroeger. Ja, ja dat is waar. Nou, daarom, positief bekijken, alles. Hè? Ja. ja, toch? Ja, ja, ja, ja. ja. Heb je nog uh, mensen gekregen op de oproep om uh, cameraman, uh, man, vrouw uh, te worden? Uh, nee, dat toch niet. Nee, okay. nee. De, dat klinkt misschien ook wel erg duur. Het is wel zo dat we uh, deze week een, uh, een workshop gaan doen... voor onze medewerkers met de camera. Dat we allemaal, de mensen die het leuk vinden... dat we allemaal een beetje leren hoe we daarmee om moeten gaan. Ah. Hè, zodat, uh, zodat we ook... Misschien toch weer nog meer acteur de persoons kunnen geven wanneer er iets gebeurt dat we het kunnen filmen. Want ja, dat is toch wel het leukste, hè, het filmen, die, die, ja. die video's. En uh, nee, er is, nog, er is nog niemand geweest. Dus bij deze uh, uh, kun je, je met op, de camera een beetje omgaan of wil je het leren en wil je dat voor Sanford die doen, meld je aan hè via redactie... Ja, want als je ja. daar leert, dan kan je ook je vakantiefilmpjes uh, gaan doen. Hè? Uh, ja, dat, dat, dat, dat kan ook. Die gaan wij wel niet uitzenden, maar nee. dat kan wel, natuurlijk, ja. <laughs> Misschien is dat een leuk, leuk item, hè? Ja, vakantiefilmpjes plakken. Ja. <laughs> Waar gaat Zandvoort oh, nu doet, weer naartoe? Hou op, op maar, dat doet me denken aan die, die avonden van vroeger, ah, Ja, <laughs> Ja, je moest je altijd van dat uh, middelgang bij je hebben. Mijn vader die zette dan die dia's in, de, in die sleders. En ja? dan moest je elkeken ja. en je ondersteboven. En ja, oh heerlijk, heerlijk. Ja, oh, dat is heerlijk. niet meer hè, tegenwoordig. Ah, nee. Maar waarom dan al al middelgang allemaal te tegen hoofdpijn. tegen het ja. draaien van je, van je nek. Want dan oh, moest je weer zo nee. gaan kijken. En dan moest je nou, zo gaan nou. <laughs> En, oh ja, dan had je die super acht filmpjes. En dan ging dat ja. in dat apparaat en dan liep het vast. Weer. En dan zag je hem zo verbranden, weet je Op Ja, mijn eerste autorijles is zo ja. uh, vergaan. <laughs> Ik heb nog een tip voor je. Uh, de Zandvoortse Britsclub Club is 75 jaar oud dit jaar. De Britse Club? Ja, 75 jaar oud. Nou, dat is volgens mij so. wel een item waard. Huh? Dat is zeker een item waard. En weet je ook of dat gevierd gaat worden, Pim? 28 mei. 28 mei, nou dan ga ik nog... even aanschrijven ja. of we daarbij mogen zijn. Dat is wel leuk. Ja, daar, uh... ja we gaan ja. met z'n allen uh, met bussen gaan we naar een geheime locatie, naar een geheim feest of zo. Maar misschien is het leuk om mee te gaan. Ja. Ja. En hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe geheim is dat en hoe, hoe kom ik daar dan achter waar jullie zijn? <laughs> Je hebt goede contacten met de voorzitter. <laughs> Oké. Okay. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. ik wil je wel via je oors luisteren. Oké, dan weet ik in ieder geval hoe ik, uh, hoe ik aan mijn informatie ja, moet komen. Ja. Ik neem wel contact met je op. Doen uh, er is Le trouwens nog een, een item. Yeah. 20 mei Now. wordt uh, de nieuwe ruitenroute in de AWD geopend, officieel. Oh. In de wat? Ja in de, de, de waterleidingduinen in de Amsterdamse waterleidingsduinen is een ja, nieuwe route ja. gekomen en die is genoemd naar uh, Rodrikus, mijn oude paard. Oh. Dus ja. Die is in, in morium uh, uh, ruiterpad geworden. Oh. Oké. Okay. Nou. Dus die wordt dan ook geopend. Nou. We krijgen het weer druk, hè? We krijgen het druk, ja. Druk. Dus gaan we naar het ja. werk. <laughs> en we praten weer met elkaar volgende week, ja? Zo is dat, Pim. Oké, okay, doei, doei. Okay, fijne uitzending nog verder hè. Die ja, oké. Okay. Doei doei. Hoi hoi. Doei, dag.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 I can't forget tomorrow When I think of all my sorrow When I had you there But then I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 komende maandag 2 mei hoor je bij Play It Loud twee uur lang de lekkerste en hardste metal nummers die gaan over werk. Naar aanleiding van de dag van de arbeid dat aanstaande zondag 1 mei valt. Denk aan nummers over vervelende collega's, klanten en bazen, veel eisende banen of onderbetaald werk. Alle nummers gaan dus over dat soort onderwerpen. Aanstaande maandag dus nieuwe Play It Loud bij ZFM Zandvoort. Vanaf 11 uur in de avond tot 1 uur in de nacht. Luisteren dus. Ja, inderdaad. luisteraars Luisteren naar Play It Loud maandagavond tot van 11 uur... S avonds ...tot 1 uur s nachts. Ja, ja, ja, ja. Echt voor de opleiders. Oké, okay, morgenochtend weer natuurlijk Goedemorgen Zandvoort. Met in het eerste uur uh, het zee-evenement op het strand. Ter hoogte van het Juttersmuseum. En uh, natuurlijk uh, het tweede item is uh, de herdenking van 4 mei en de 5 mei-viering. Als laatste uh, item in het eerste uur, nieuwe raadslid van Jong Zandvoort, Marloes Paap. In het tweede uur, Sinterklaastoneel. Ja, Sinterklaas toneel. Ja, daar kan me niks meer voorstellen, maar daar gaat Maaike so. Kapel alles over vertellen. En dan een uh, positief nieuwtje. Zandvoort wordt aangesloten op de glasvezel. Yes! <laughs> Maar ja, voordat het bij jou boven uh, zes hoog is, dan uh, kan het wel even duren. Hallo, ik help ze wel even. Ik trek wel even een touwtje. <laughs> en het laatste item is dan de jeugdvisser van uh, WK. Jeugdvisser van PK? Jeugdvisser, ja. In Frankrijk. Sverre okay. oké. Paardenkracht. En dan jeugdvisser? Jeugdvisser, ja. Heb je het niet gelezen in het krantje? Vorige week stond het erin of zo, of wat ook. Of op Facebook... We hebben een hele goede visser, een jeugdvisser, hij is nog niet zo oud. En hij is ook een zeevisser blijkbaar. Oké. Okay. Kustvisser is het. En blijkbaar is het WK-kampioenschap in Frankrijk van het kustvissen. Oké. Okay. Dus daar kunnen we morgen alles over horen. Nou, ik ben benieuwd. Ja, de krochten, mijn programma uh, heeft aanstaande woensdag helaas geen uitzending. Het wordt oh. steeds moeilijker om toch uh, enthousiaste muzikanten te krijgen. Want ja, corona is voorbij, dus we krijgen ze gaan optreden met z'n allen. Ja. Dus, uh... Ik heb. Um, we hebben een nieuw page, volgen we nog steeds, hè? Ja, die, oh, die band, ja. Die, uh, momenteel zit Angelique uh, voor drie maanden in Korea. Oh? In Zuid-Korea, is ze naartoe. En beleeft daar de mooiste avonturen. Dus ik heb gezegd: van, Nou, als je terug bent na die drie maanden, dan wil ik je heel graag in de uitzending. Ik wil wel graag weten wat je allemaal beleefde. Ja, ja. Ze kan is ook echt... een, uh, een audioberichtje inspreken natuurlijk, hè? Ja. ja. Oh, dat zou ik ook uh, vragen ja. aan de. Misschien moet ze nou. wat heb je deze week beleefd? En, uh, ja. Wat doe je nou in godsnaam drie maanden? Drie maanden Moet lang. je niet werken. Ja. <laughs> ja? Nee, ze is coach, hè? Oh, ze is coach. Oké, okay, muziek. Nina Simone met Ain't God No, I Got Life. There was a fanfare blowing to the sun that was floating on the breeze. the full moon in my eyes i was hoping for a replacement when the sun burst through the sky Had en wat uh, Marcel hart en. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen, Zandvoort. Krochten, dus, uh. Ja, jammer oh. dat, dat de krochten niet zo lekker lopen. Dus. Ja, ligt ook een beetje aan mezelf. Moet natuurlijk ook meer erachteraan en zo. Maar dus, uh, ja. we willen ook wat respons hebben van luisteraars. Hè. Dat, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, net zoals op het moeilijke woord. Ja. Daar hebben we het zo wel over. Ja. Maar nu cabaret. Nu cabaret, ja. ja.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 Dat zelfgenoegzame kutmoment, jongens. Ja, ik was het. Ik was het. Jij dacht dat het die was, maar ik was het. Ik had je te pakken. Ik ben Wendy van Dijk. Ja, ik ben Wendy. Mijn huwelijk ging niet door omdat ik vet naïef ben. Maar ja, ja. Nu hou ik andere mensen voor de gek. Heb ik achteraf toch nog een beetje gelijk. Ik ben Wendy. Ik ben een gekwetste vrouw. Au, au, au. au. Weet je? Een totaal ander uiterlijk aannemen is ook helemaal niet iemand voor de gek houden. Dat is namelijk, iemand heeft helemaal geen kans. Je? Dit is gewoon, het is gewoon, hé hey Wendy, mijn hond is dood. Echt waar? Nee. dat <lacht> nee, is helemaal niks. En er komt nog eens bij dat Wendy van Dijk mensen uit Engeland en Amerika voor de gek houdt. Je? Die kennen haar helemaal niet. Die hebben niet een soort aha-erlevenis. Die denken alleen, dat, oh, oh, dus je bent dat andere wijf dat ik ook helemaal niet ken. heb je? Maar daarna vind ik dus eten bij een ander stijl het allerergste wat er is. Dan kom je daar en dan, en dan krijg je een rondleiding door hun huis. Dat je denkt, een, ro een rondleiding door je huis. Ik kom net van mijn huis, ik weet precies waar alles staat, maar we zijn vanavond bij jou. Jij gaat alles pakken toch vanavond. <lacht> oh, nou, dan, dan, dan, dan ga je mee van nou. Tada, dit is de slaapkamer. Ja, ah. Vandaar het bed. Nou, dan ga je weer naar beneden. En dan zit je aan tafel. Heb je niks met elkaar te bespreken. Dat heb je gewoon niet. En, uh, en, en de eventuele chemie uh, waardoor je dacht, misschien moeten we dat maar eens doen. Die bestaat ook niet. Omdat de ene iemand heette naar de keuken moet. Je mist gewoon iemand. En uh, dan ga je zo tegenover elkaar zo. Uh. Ja, ja. Ja. Nou, op een gegeven moment zit iedereen vol met lucht en dan kan er gegeten worden. Nou, en op een gegeven moment... Um... Op, op een gegeven moment heb je tijdens het eten natuurlijk ook niks uh, om over te praten. Dus dan ga je over dat eten praten. is het in de oven geweest of zo dit? Is, de, is wat, het, het, het, het uh, in de. Wat in de oven? Is het oven? Duurt het lang? Duurt het lang? Du, duurt het lang dat wat mijn hoe lang het duurt. Hey, het is blijkbaar klaar als jij langskomt. Ja, geniet ervan, toch? Maar het ziet ook zo mooi uit. Het ziet ook zo mooi uit zo. Hier zo zo op het bord is het zo op het bord is het. Ziet, het, ziet, het, ziet, het ziet er mooi uit zo. Het, ziet, het is bijna zonde om op te eten. En, en hoe, hoe maak je dit dan? Is het, is het kaneel ofzo? Is het, is het, is het kaneel? Wat, wat is het? Is het, is het, is het, is het hoe, hoe maak je dit dan? Hoe, Wat maakt nou uit hoe je het maakt? Jij maakt het voor mij. Je geeft het aan mij. Ik prop het in mijn bek. En ik maak er kak van. Ja. En dat is niet omdat ik geen respect voor je heb. Maar zo werkt mijn lichaam, weet je wel. Ik, ik ben een soort poepmachine eigenlijk. Toch? Ik heb VBO gedaan. Maar ik ben ook een soort poepmachine. Net als jullie. Nou goed. En op een gegeven moment... Uh, na het eten is de sfeer uh, helemaal, uh, helemaal kapot. Snap je? Is de sfeer helemaal. Snap je? En, uh, en wat wel vaker gebeurt natuurlijk, als je vier mensen bij elkaar propt die alle vier niet een nieuw iemand gaan neuken. Dat haalt de scherpe randjes er uh, een beetje vanaf, toch? En um, nou, dan vertel ik altijd een anekdote. Ik heb een hele goede anekdote. Dat gaat over een vriend van mij. Die is ooit in elkaar geslagen door een beer van een vent. De kloof van het verhaal is, het is niet een heel groot iemand waar we het over hebben, maar echt uh, de beer van een vent. Nou, dat werkte niet toen, uh, toen ik dat deed. Nee, voor, uh, het, het werkte wel, maar ik had weer dat ik had weer dat moment wat je wel vaker hebt dat je, jij vertelt het verhaal alles gaat goed je zit er lekker in uh, je hebt het tegen je vriendin en dat andere stel, maar op een gegeven moment raakt dat andere stel om wat voor reden dan ook afgeleid waardoor jij ineens een verhaal aan je eigen vriendin aan het vertellen <tie> ja en niet alleen kent ze dat verhaal al <tie> Maar ja, ik praat dan wel doors van, hè, nou ja, maar, ik ben alleen maar bezig, komt dat andere stel er nog bij. Zij is het ook van, ja, ja, ja, ja, ja. mij een beetje lief aan te kijken, zij denkt natuurlijk diep van binnen ook van, ja, de, de beer van een vent, ja. Ik vond het de eerste keer al, uh, mooi, maar um, vandaag stoor ik mezelf aan de vorm van je hoofd.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 door de Adriaan van ons En ik vraag me af, wat heeft die Adriaan gedaan? <tied> Dat hij hier met zijn naam op een bord kwam te staan in de Adrian van ons vaderland. Yeah. Right on. <tied>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 Hoe groot moet je zijn, hoe dood moet je zijn Voordat je naam op een straat een bordje komt te staan Hoe toe, yeah. En dan komt de Peerke Donderslaan Ik blijf bewonderd om het Peerke Donder bordje staan ja, Waarschijnlijk hebt die donder nooit een flikker gedaan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 Want daar een paal En fluit er welke streepje door de B heen haal. Dan met een wildstift een jeetje. En het werk is gedaan. Nee, hey, en de hup, dan hangt de monseigneur. Jekkerslaap. Zo moet je dat doen. Zo moet je zijn En dan hoef je geen beroemde Dode schilder voor te zijn Geen Jean Paul Zachtwe Geen Simone de Beauvoir Alleen je naam kunnen schrijven En genieten maar Ik loop door de je Jackerslaan En ik zie overal al je Jackers staan En ik roep midden op het monseigneur Jackersplein Het is te gek ja, oh, Om hardie. Te zijn. Yeah. Ja, elke, elke dag een stukje lachen, hè? beetje ja, lachen. Ja, toch? Dat is geleefd. En elke dag wat leren is ook geleefd. Elke dag wat leren? Elke dag wat leren. Ja. Ja, ja. ja. ja dat zou ook mooi zijn. Heb je nog een leuk nieuws? Moeten we nog iets doen? Of Hebben we nog wat, uh, wat leuk nieuws? Uh, nou, ik ben het begin een beetje aan de... Nou, agenda doen we straks volgende uur. Nee. Ja. Voor de rest heb ik niet echt heel veel. Er is, uh, het is een, een Russische journalist naar Nederland gev uh, gevlucht... omdat er een heksiejacht gaande is op journalisten in, uh, in uh, Rusland. Ja. Ik wou de Sovjet-Unie zeggen. Maar dat... <laughs> <laughs> dat duurt nog een paar jaar. Dat duurt ja. nog een paar jaar. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, hij, is, hij is wel dat hard op weg. Ja. ja, daarom. Daar heeft de Krim er al bij en uh, ja... En toch heb ik het idee dat als Oekraïne even doorzet en wat, wat meer wapens van ons krijgt, dat hij de krim ook kwijtraakt. Ik, en ik hoop ja. er zo op. <laughs> je hoopt er zo op. Ik hoop er gewoon zo op. Ja, ik nee. zou niet weten hoe je het moet oplossen hoor. Nee, ik zou het ook niet weten. Nee. Meer wapens is denk ik ook niet het antwoord, nee. Nee, maar ja goed, weet je, uh, uh, uh, Poetin wil niet nat gaan. Dat is het vervelende. Nee, daarom, ja. En dat, dat, Ook dat gedreig met atoomwapens ja, en, bi ja, en biogenische ja, wapens. Moet hem toch een uitweg uh, bieden eigenlijk, ja. Ja. met eer. Ja, maar ja, ik nou, denk niet dat dat gaat lukken. Nee, nee? dat heeft hij verspeld. Nee. Daarvoor is hij te hard erin gegaan. En heel Mariupol, er staat geen huis meer. Nee. Het is helemaal nee. plat. Nee. Dat, dat, weet ik ja. veel hoeveel doden... Dat zeker, ja. Kijk, in die dor kleine dorpjes om Kiev, wat daar gevonden wordt. Ja, nee, dan heb je het verspeeld en hij moet gewoon weg. Hij moet gewoon weg, ja. Ja. ja. Eigenlijk, dat is de enige manier waarop Rusland er uh, uh, netjes uit kan komen, is als hij wordt afgezet. Nee hoor, en kijk, die, die provincie nou veroverd hebben, als we daar, daar zeggen, nou oké, okay, zo is het genoeg geweest, nu vrede. Nee. Denk, denk je niet? Nee. Ja. Maar hij gaat niet zomaar weg, nee. Nee, nee maar ja, goed. Dat moet, moet uh, Kijk. Dat doen ze ook niet. Daar in is uh, Rusland toch wel heel erg goed in in het, ja, uh, uh, uh, uh, uh, per ongeluk uh, radioactief laten worden van mensen. Oh. <lacht> ja, per ongeluk, ja. Ja. Ja. ja, ja. ja. moeilijk. Ja. Goed. Dan maar Neil Diamond met Sweet Caroline, He? Ja. watching me Da, da, da, da, da, da, da. Onze prijsvraag. Onze prijsvraag. Ja, we hebben uh, geen goede inzendingen binnengekregen. Wat was het moeilijke woord? Het was gremina. Gremia? Ja. ja. En de meervoud was gremium. Ja. Uh, we hebben geen goede inzendingen binnengekregen. Geen enkele? Geen enkele. Oh, Zandvoort toch. Zandvoort. Foei, foei, foei. Ik had Zandvoort hoger ingeschat. Ja. Ja. Dat betekent dat het? Het is een adviserend orgaan. Dus bijvoorbeeld uh, uh, een adviescommissie... of een uh, uh, gemeenteraad of uh, ondernemingsraad. De ja, ja. Tweede okay. Kamer staat er ook bij. Maar volgens mij doet de uh, Tweede Kamer meer dan alleen maar uh, advies geven. Het ja, is ook een controlerend orgaan. Nou, ook niet. Ja, wel. We het, uh, het parlement controleren. Ze sturen toch aan. Het is aanstuwend iets. Net zoals hier de raadsleden. Die zeggen, gemeente, dit moet je doen. Dat moet je doen. Dus ja. Oké, en wat is het moeilijke woord voor volgende week? Da-da-da-dam. Da-dam, da-dam, da Nog even doorgaan. Oh, da-da-da-dam, da-dam, da-dam. Je had niet voorbereid. Nou ja. Uh, uh, uh, uh, we gaan het iets makkelijker maken. Ja. En uh, we gaan... Uh, nou ja, bijvoorbeeld wat uh, uh, Poetin gedaan heeft, is uh, annexeren. Annexeren. Oké, okay, het moeilijke woord Mocht voor volgende week is annexeren. annexeren. En waar mogen de goede oplossingen naartoe? M punt. Kleine lettertjes. M van Maria. Punt. Uh, kop. <laughs> Karel Otto-Pieter. Dus gewoon kop van Harsjes. En uh, zfmzandvoort.nl. Nou, oké. Okay. Dus Zandvoort, volgende week graag iets meer goede inzendingen. Ja, yeah? annexeren. Annexeren. Wij gaan door. Wij gaan door.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 Oké, okay, en dan gaan we nog leuke dingen doen in de tweede uur? We krijgen natuurlijk onze expert. Ja? Over de vraag van wat heeft uh, ruimtevaart ons gebracht... en wat gaat het ons nog brengen? Heeft het nog ja. nut? Ja, En uh, we hebben de agenda natuurlijk van... Uh, nou, Capreren heeft helemaal niets. Maar van uh, Zandvoort en van uh, de Schouwburg en uh, Philharmonie. Ja, mooi. En... Uh, nou, dat was het album van de week ja, natuurlijk. Ja, en kwart over één ja, komt... De ah. mop van de week. De mop van de week. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, daar hadden we een mooie jingle van. Ja. Ja. Uh. Oké. Okay. I'm shame. Tot zo Tot na aan de andere kant van één uh, uur. Bye.